Groot belang voor de Braziliaanse economie. De Belo Monte Dam moet de op twee na grootste stuwdam ter wereld worden. Volgens milieuactivisten komt 500 vierkante kilometer bos onder water te staan, het leefgebied van 40.000 Indianen. Uit protest kamperen Indianen al dagen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Brasilia. Human Rights Watch spreekt zich uit tegen een boerkaverbod in België. De mensenrechtenorganisatie zegt dat er bij een verbod alleen maar verliezers zijn. Zo'n wet schendt de rechten van vrouwen die uit vrije een boerka dragen. En vrouwen die ertoe worden gedwongen worden er niet mee geholpen. Die laatste groep zal in de praktijk de straat helemaal niet meer op kunnen, waarschuwt Human Rights Watch. In het Belgische parlement staat voor vandaag een stemming op het programma over een wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding te verbieden. Het weer nog vannacht vrij helder en kans op een paar graden vorst, vooral in het zuidoosten. Overdag zonnige periode: het wordt 10 graden in het noorden, tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM met nu de nacht. Irak en and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Vandaag Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Hey ja. touch this oh. life. Life. Sorry about the music. Dit is 20 jaar CFM.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 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. I want to live, I make decisions day and night Show me signs and good examples Stop telling people how to run your business Take a trip to East and West You'll find out you don't know anything Everybody's getting tired of you Sometimes you have to look and listen You can even learn from me Little knowledge is dangerous It's my life It's my life It's my life My body. It's my life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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een deel van de Tweede Kamer heeft kritiek op het onderzoek naar oud-bestuurders van DSB. De afspraak was dat DSB'ers, die in de financiële wereld blijven werken, worden gescreend. Onder meer door een onafhankelijk deskundige Scheltema. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Scheltema niet heeft gekeken naar oud-financieel topman Van Dijk. CDA, PVDA en VVD vinden dat vreemd. Ze willen opheldering van minister De Jager. In Breda is een man opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een vrouw van 25. De vrouw werd gisteren dood in haar huis gevonden nadat iemand de politie had gebeld met de mededeling dat ze niet meer ademde. Daar stand is een man van 28 uit Breda die ook in het huis was. Hij had volgens de politie pillen bij zich, vermoedelijk drugs. In België dreigt een kabinetscrisis. De Vlaamse Liberale Coalitiepartij open.